11 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Suriname is ophef ontstaan over de beslissing van president Boutersen om zijn pleegzoon gratie te verlenen. Romano M. werd in 2005 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens doodslag, beroving en het gooien van een handgranaat naar het huis van de Nederlandse ambassadeur. Volgens de directeur van het kabinet in Suriname heeft M gratie gekregen vanwege sterke juridische argumenten. Het hoge beroep, dat door de advocaat van M was aangevraagd, zou niet binnen een redelijke termijn zijn behandeld. Het feit dat hij de pleegzoon is van Boutersen zou geen rol hebben gespeeld. De oppositie en oud-politici hebben verontwaardigd gereageerd op het besluit. De Nederlandse ambassadeur in Suriname wil er niks over zeggen.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 Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is deze manier van diefstal al een paar keer voorgekomen. Het gaat vaak om criminele bendes uit Oost-Europa. Ik heb van de politie begrepen dat ze inderdaad uit Roemenië komen. Uh, nou ja, Roemenië is natuurlijk al uh, met name bekend voor zijn uh, skimmers die hier uh, toch al jarenlang actief zijn. In hoeverre ze echt heel erg goed georganiseerd zijn, uh, dat betwijfel ik. Want dat natuurlijk, het is niet echt de meest lucratieve vorm van criminaliteit. De NVB raadt mensen aan om bij de automaat te blijven als er geen geld uitkomt. En ter plekke de banken de politie te bellen. Het aantal ongelukken met commerciële vluchten is nog steeds aan het afnemen. Het afgelopen jaar waren er wereldwijd 24 dodelijke ongelukken... waarbij in totaal 455 doden vielen. Dat is veel minder dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. 830 doden per jaar. Dit jaar was er maar één do dodelijk ongeluk <coughs> met een commerciële vlucht in Europa. In Ierland vielen zes doden bij een ongeluk met een klein vliegtuig. In Rusland en Congo waren er wel relatief veel vliegrampen. Het grootste ongeluk dit jaar was in Congo, waar een vliegtuig te vroeg landde en 83 mensen om het leven kwamen. Sinds de jaren 80 is de kans op een fataal ongeluk bij commerciële vluchten met 60 afgenomen. Dan het weer nog minder buien en steeds meer zon. Later vanmiddag weer bewolking en vanavond en vannacht regen. Middagtemperatuur een graad of zeven. Morgen bewolkt en druilerucht, wordt 5 tot 10 graden. Tijdens de jaarwisseling kans op een spat regen. En middernacht is het 9 of 10 graden. De laatste dagen van het jaar op 1. Deborah Blekkenhorst en Sven Kokkelman. Drie minuten over elf U bent terug bij de laatste dagen van het jaar op één. De KRO, de VARA en de NTR blikken deze week gezamenlijk terug op mensen die in het nieuws kwamen en mensen die eruit verdwenen. Vanochtend praten we met Robert van der Zanden, hoofdredacteur van het ten ondergegane blad Avantgarde. Petra Stine, Arabiste en natuurlijk Jacques Sies, de oprichter van de voedselbanken. En hij stopt ermee. Als we dat weerbericht net zo horen, het lijkt wel lente, in het hart van de winter. Is dat goed nieuws eigenlijk voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank? Ik, dacht, ik denk namelijk meteen ja, aan Britse toestanden. Ja, dat bedoel ja, ik. Ja. Ja. Ik heb het nog niet over nagedacht, maar dat is inderdaad. Oké, okay, het was ja. mijn inval. Maar <laughs> en meneer van der Sander, als u dan nou luistert naar het verhaal van meneer Cies... Hè, dus die werelden waar mensen echt uh, vechten om het hoofd boven water te houden... en uh, elke dag iets fatsoenlijks te eten op tafel te krijgen... en u bent dan toch bezig met het uiterlijk vertoon... Wat denkt u dan? Ik bedoel, ik beschuldig u nergens van. Maar... Nee, oh, dank u. Nergens. Prettig. Ja, wat, wat denk ik dan? Ik, ik, ik, vind het ik vind het enorm schrijnend als ik, uh, als ik dat dan hoor van ministers. Maar ja, aan de andere kant, we leven ook in een maatschappij waar schoonheid, uiterlijk vertoon, ook onderdeel is van ons leven. En, ja. Blijft dat hm. net zo belangrijk de komende jaren? Denk ja, ik ben geen trendwatcher, maar ik denk wel dat het belangrijk ja, is bent, en uh, blijft. Uh, u bent de man die nieuwe markten moet aanboren voor, uh, voor uw uitkreden. Ja, maar ik denk, ik denk wel dat, ik denk wel dat, dat uiterlijk vertoon altijd belangrijk zal zijn. En dat zit niet alleen in kleding, maar dat zit ook in het nieuwste mobieltje. En dat zit in... Uh, uh, misschien wel bepaald voedsel wat uh, heel hip is... wat je op dat moment zou moeten eten... omdat je er dan anders niet bij hoort. Maar de innerlijke mens, en dan heb ik het niet zozeer over het voedsel... want bijvoorbeeld nou, een, een magazine als, als Flow... dat zich heel erg richt op het welzijn van mensen... maar ook mensen die het enorm maar, druk hebben. Ja, maar dat is ook een, dat goed, goed. een good feeling. Dat, dat blad wil ook good feeling geven. Dat doe je misschien met een en toe Toch een beetje weer die uiterlijke scherm? Ja, wellicht wel, ja. Maar het blijft allemaal wel uh, een goed gevoel. Hè? Ik bedoel, we blijven entertainen met z'n allen. Uh, althans, wij als bladenmakers een beetje informeren, maar ook een stukje entertainen... en een stukje inspireren. En dat doet flow ook, maar doet happiness ook natuurlijk. Een korte vlucht uit de werkelijkheid. Ja, dat doen we allemaal, want het blijft een droomwereld... die wij toch proberen te schetsen op, op sommige momenten. Maar is, het niet, ja, maar is het niet zo dat steeds mensen gewoon geholpen willen worden? Dus en rondlopen met vragen over het leven waarin zij zichzelf bevinden... en dat ze dat proberen terug te halen uit, uit dat soort bladen... en daar een antwoord proberen te vinden? Ja, maar op een gegeven moment word je ook wel een beetje murf... om constant maar van dat heb, soort informatie... Ik heb het niet over Mona, maar ik heb het... Nee, nee, maar op een gegeven moment wil je ook... Weet ze toch? Maar op een gegeven moment wil je ook, op, op wil je ook, uh, wil je ook heel eventjes weg uit... Dat, uh, nou ja, spiritueel is het niet, dat innerlijke deel. Je wilt ook, ik denk dat, dat ons leven bestaat uit veel meer dingen dan dat alleen. Um, en je kan wel op zoek gaan naar uh, antwoorden op de vragen die je hebt. Maar soms is het leuk om er wel eventjes uit, uit te gaan. En we dus gaan wij ook naar de bioscoop. We geloven in sprookjes. Gaan ook, wat zegt u? Dus wij geloven nog altijd in sprookjes? Nee, we geloven er niet in. We willen er af en toe wel heel eventjes in ronddwalen. Oh, dat dan weer wel? Ja. Ja. Maar is, is de vraag niet op een gegeven moment ook met, met die crisis waarin. Nou, misschien hebzucht en meer en meer en meer hebben. Ik las gisteren een uh, artikel van Franca Treur in de NRC... over wanneer is genoeg genoeg? Ja, ja. En, uh, Dat vind ik echt een spannende vraag voor 2012. Wanneer heb je genoeg? Hoeveel broeken moet je hebben? Hoeveel verschillende keuzes, groentes moet je hebben? Toen ik terugkwam uit Egypte en toen ik daar zes jaar had gewoond... of vijf jaar had gewoond... toen ik, weet ik nog dat ik in de Albert Heijn... en ik wilde een taart gaan bakken... en er waren twintig verschillende soorten gelatine. Ja. En de keuzestress dat, dat ik echt dat is 20 twintig verschillende soorten gelatine. Waarom eigenlijk? Hoeveel is voor u nog genoeg? Hoeveel broeken zijn genoeg? Hoeveel rokjes? Hoeveel schoenen? Nou, dat is een, een lastige reden. Het, het gevoel van even iets nieuws, dat frisse gevoel... dat moment van instant satisfaction... dat je even denkt van, oh, ik ben weer helemaal nieuw. Ja, dat, dat vind ik heel prettig. Maar ik, heb wel, ik ben uh, vorig jaar uh, zelf ontslagen uh, uit een baan... en uh, moest toen een uitkering aanvragen. En uh, heb me toen wel gerealiseerd dat ik ontzettend veel al heb... Ja. Dus ja, het afgelopen jaar ben ik uh, als zelfstandig ondernemer gestart. En dat maakt, dan, ik maak nu andere keuzes. Ik heb nu inderdaad, als ik door de winkel loop... en weer een mooie broek zie, denk ik, ja, die heb ik al. Dus voor mij is genoeg nu veel sneller genoeg. Precies, ja. Petrus uh, Petra Stine is inmiddels zelfstandig ondernemer. Er was een bericht um, uh, dat ook uh, kwam uit, uit Rotterdam... toch gewoon beetje ja. uw thuisstad, ja. uh, als ik dat zo mag zeggen... dat er uh, meer ZZP'ers, dus ja. inderdaad die zelfstandigen... Uh, aankloppen bij de voedselbanken. Ja. Klopt dat? Dat klopt inderdaad. En dat is uh, een trend van de laatste twee jaar. Uh, en dan is het heel schrikbarend dat een groep. Uh, Allereerst zijn dat de kartrekkers van de maatschappij, denken. Dat zijn de mensen, de ondernemers. Uh, ja, die dan toch met een hongerloontje. en grote inspanning. En het niet redden. Even voor de duidelijkheid, we hebben het er eerder deze week ook over gehad. Een ZZP er kan geen aanspraak maken op WW, want ja. hij is nergens in ja. dienst. Dus als je bedrijf ja. naar de knoppen gaat, ja. dan val je meteen terug naar bijstandsniveau. Ja. En moet je vaak het zelf doen. Ja. En, en vaak met een uitgavenpatroon en een lastenpatroon dat ja. uh, hoger is dan de uitkering die je ja. krijgt. Precies tijdens het nieuws hadden we het ook over. Ja, we hadden het ook over de mensen die natuurlijk aankloppen. Meneer Robert van der Zanden. Uh, uh, ja, we zaten een beetje te discussiëren over eigen schuld dikke bult. We willen steeds inderdaad maar meer. Wanneer is ja, genoeg ja, genoeg? Mag je dat zeggen voor de mensen die aankloppen? Eigen schuld dikke bult? Nee. Hm. Nee, vind, vind ik toch niet. Uh, de allereerste. Als we iemand een intakegesprek plaatsvindt. dan kijken we bijvoorbeeld naar. De de telefoonafsluiting. Een vaste telefoon, zeggen we van. is niet nodig. Want er is een vaste kostenpost. Terwijl je het met een mobiel. en een. een pack kaart van 10 euro per maand. ben je eh, bereikbaar dus. Eh, dan zit je een stuk lager. Een auto is niet nodig. Tenzij je een lichamelijke handicap hebt. Eh, maar zo zijn er een aantal zaken. Eh, we hebben ooit eens een aanvraag gehad van iemand. En die gaf voerder als onkosten op zeven uh, keer per week... Oh ja, per maand weet ik het nog eens... zeven keer de lotto. <laughs> dat ik, ja, nou, of dat nou zo nodig is, weet ik dan niet. Dus, als je hem wint. <laughs> ja, als je, als je hem wint, Dan ja, ja, hoef ja. je bij u niet meer langs te komen. <laughs> maar, eh... Uh, dus we, zijn, we kijken daar wel heel kritisch naar... Uh, maar ik denk wel dat het heel makkelijk is geweest om leningen af te sluiten... Um, uh, creditcardlimieten uh, te laten verhogen. Ja, en als mensen het wel gaan uitgeven, ja, dan kom je wel in de schuld. En dan zeg ik niet dat eigen schuld dikke bult goed is... maar je moet denk ik wel heel reëel omgaan met geld wat je hebt... En niet met geld wat je niet hebt. Want dat is lastig. Ja, want er, ja, want ja. hoeveel mensen houden jullie dat bij? Want, uh, op een gegeven moment even, ook voor de optimistische uh, blik naar 2012... <laughs> hoe, die 25.000 gezinnen, dat zijn natuurlijk niet constant dezelfde gezinnen. Ik neem aan dat er mensen ook weer naar jullie toe komen en zeggen... dank jullie wel, maar ik heb het niet meer nodig... want ik heb een nieuwe baan of ik heb een nieuwe ja, kans. Ja, hoe, hoe zit dat? Want dat zijn wel de opbeurende verhalen die we ook nodig hebben. Ja. Uh, het is de allereerste zo... Je kan aanspraak maken op de voedselbank maximaal voor drie jaar. En dat is gekoppeld aan een schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening, dat is ook maximaal drie jaar. Dus, dus we hebben een standpunt van na nou, drie jaar, dan moet je het dus zelfstandig verder kunnen. Mm -hmm. Tenzij, en dat kan dan wel eens een, uh, een afwijkende regel zijn, maar doorgaans is drie jaar is. En we komen gelukkig ook de groep tegen dus die na tussentijd zegt van... Joh, de situatie is dusdanig veranderd. Dit checken we ook zelf. Ieder half jaar wordt ieder cliënt opnieuw weer geëvalueerd... en gevraagd naar hoe is de financiële stand van zaken. Zometeen meer. Eerst terug naar die rotbacterie. Uh, ja, in, uh, in Rotterdam, in het Maastad ziekenhuis. Uh, net na tien hoorde u verslaggever Botti Jelma al. Hij was, uh, hij was daar bij het ziekenhuis. Daar overleden 28 patiënten die besmet waren met de resistente Klepxella-bacterie. Ik ben hier zelf vrijwilliger. U bent vrijwilliger ja, in het ziekenhuis? Ik ben morgen nog hele morgen aan het werk geweest. Nee. En krijgt u er veel vragen over? Nee, helemaal niet meer. Nee. Oh. Het is typisch, een paar weken geleden nog wel eens, maar nu niet meer. Uh, nou, mijn vriendin die moest toevallig net uh, de knieën, moesten de hechtingen eruit. Dus ik ga nou mijn wagen weer halen. Ja, ze dus is een beter. Ze dus komt eigenlijk weer uh, als het goed is hierheen gestrompeld. Maar hier mag je maar 15 minuten staan. Dus je kan je wagen hier eigenlijk niet echt heel erg niet kwijt. Nee, dus Ze je... staat dan aan de andere kant van de tunnel waar ze bijna woont. Dus, oh, okay. ik, dus dan ga ik de wagen halen en speculeren dat ze dan in die tijd hier net staat. Ik sta nog maar 10 minuten bij de hoofdingang van het Maastad ziekenhuis mensen te interviewen. Als er een in mantelpakje geklede mevrouw naar me toe komt lopen. Ja, waar ben u van? Ik ben van Radio 1. Radio 1. Dat is aangemeld of. Uh... Waar bent u van? Ik ben van het Maasstadziekenhuis van Marketing en Communicatie. Ah, juist. Het is. Dus, uh... Mark even storen. En is nou? Ja. Ik heb hier wel laatst heel lang geleden. dat dat een leren zootje is met die auto's hier allemaal. Ja. Dat is allemaal doorgegeven. Het mantelpakje trekt de aandacht van een boze meneer. die door de verkeerschaos voor de deur zijn auto niet kwijt kan. Het verbaast me dat de communicatie mevrouw naar mij toekomt. In de voorbereidingen voor deze reportages heeft het ziekenhuis namelijk laten weten niet mee te willen werken. Ik blijf op de openbare weg, dus ze kan me niet wegsturen. Maar dat was maar je vraag. Dus, uh, okay. maar kan je ook een klein beetje waarom zomaar algemeen uh, vragen? Een interview hier alleen passanten. Oké, okay. ja. prima. Radio, Radio 1. Radio je Dankjewel. Ja. Het Maasstadziekenhuis heeft op zijn website een pagina ingericht... met veelgestelde vragen over de Klebsiella-bacterie en de uitbraak daarvan afgelopen voorjaar. Ook kan je een telefoonnummer bellen voor informatie. Maar journalisten komen niet binnen. Ook de externe supervisor Mark Bonten van het UMC Utrecht... wil niet voor de microfoon komen... en ook alle omliggende ziekenhuizen willen er niet over praten. Ik leg dat voor aan Lia den Ouden van de Inspectie Gezondheidszorg. Ja, dat vind ik jammer. Want um, ze, ze zijn uh, veel meer open geworden over wat er gebeurd is. Ze hebben uiteindelijk ook heel goed hun best gedaan... om patiënten en familie van patiënten en medewerkers te vertellen wat er gebeurde. En ik kan het me enigszins wel voorstellen... want er zijn natuurlijk heel veel mensen nieuwsgierig. Misschien willen ze hun energie anders besteden. Maar ik vind het wel jammer. Afgelopen jaar was communicatie niet het sterkste punt van het ziekenhuis. Toen de inspectie afgelopen zomer naar het ziekenhuis belde omdat het grondig misging, gebeurde er iets heel opmerkelijks. De arts microbioloog en de directeur die verantwoordelijk was, die waren met vakantie. Wat zegt u dan in zo'n telefoongesprek? Eh, gelukkig heb ik dat gesprek niet zelf gevoerd. Gelukkig? Nou ja... Uh, er wijst een soort van verontwaardiging op, hè? van hoe kan dat nou? Als je zo'n ernstig probleem hebt, dat je uh, met vakantie gaat, terwijl het nog niet opgelost is. Ook mevrouw de Visser uit oud Beierland heeft geen goed woord over voor de communicatie van het Maastadziekenhuis. Haar man werd afgelopen zomer opgenomen voor een operatie aan zijn slokdarm. Ook bij hem werd de resistente bacterie gevonden en hij is in september overleden. Hij werd diverse malen aan zijn slokdarm geopereerd, zo ook op 19 september. Uh, hele ingrijpende operatie. Nou ja, de operatie op zich was weer goed gelukt. Dat, uh, gezien de omstandigheden kwam hij daar ook redelijk goed uit. Maar het hoesten bleef, het hoesten bleef en het hoesten bleef en niet zo'n beetje heel veel slijm opgeven. Het liep mis. Hij werd overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum. Maar toen hij daar aankwam, hebben ze meteen gezien dat, ze, dat het niet meer ging lukken. Dat het gewoon een onhaalbare kaart was gezien, zijn conditie. En de, en de, de problemen met de longen die er dus waren. Ja. En nou is daar één nachtje geweest. En de volgende dag ben ik daar gevraagd om te komen. En uh, nou ja, in overleg met de arts. En met mijn dochter, die onderweg was uit Frankrijk, die zat in de trein. Hebben we dus... Uh, de ademing gestopt, na nou, twee minuten later was hij overleden. Ach. Ja, het is echt een, een lijdende weg geweest voor die man. Nee. En, en, voor, en voor mij uiteraard ook en voor, onze, onze, ja, voor al je familie en de omstandigheden. Maar zijn dochter woont in Frankrijk, dus het was gewoon uh, heel erg. Ja. Heel erg. Ja. Mevrouw de Visser heeft juist deze week een gesprek met de behandelend chirurg om te praten over het ziekteverloop en wat er precies is gebeurd. En dan hoopt ze ook te horen waaraan haar man uiteindelijk is overleden. Ze gaat met gemengde gevoelens naar dat gesprek. Boosheid, verdriet, nieuwsgierigheid, in de goede zin van het woord. Want je wilt toch antwoord mm. hebben op vragen. En ik hoop uh, dat ik die krijg. Ja. Vertrouwen is een ander woord. <laughs> ja. Maar ho ik hoop wel dat ik ze krijg. Mevrouw de Visser heeft een letselschadeadvocaat in de hand genomen. Freek Schultz is de directeur van het Letselschadekantoor... waar vrijwel alle slachtoffers of de nabestaanden daarvan naartoe zijn gegaan. Hij zegt dat zijn relatie met het Maastadziekenhuis best goed is. Er is niet één rechtszaak bij. Uh, dat komt omdat het ziekenhuis uh, in overleg met haar beroeps- en dat is in dit geval medirisk... Uh, vrij snel uh, heeft gezegd van nou die gevallen gaan we uh, de mensen uitnodigen... om een gesprek te hebben. We hebben dat er tussentijds een tussentijds rapport natuurlijk gehad van de IGZ. Mm -hmm. uh, wij vonden dat nou, boekdelen spreken, zo kun je dat rustig zeggen. Aan de hand daarvan hebben we gezegd... wij vinden hier uh, in voldoende aanleiding om het ziekenhuis aansprakelijk te stellen. Uh, dat hebben we ook gedaan. En vervolgens is uh, in de, die acht gevallen ook een uitnodiging van het ziekenhuis gekomen. Uh, en ja, dat zijn net toevallig uh, gisteren en eergisteren zijn daar uh, de gesprek geweest uh, bij het ziekenhuis. Okay. En, en hoe liep dat? Nou, Eigenlijk heel goed. Er liggen concrete regingsvoorstellen in een aantal zaken en concrete afspraken in andere uh, zaken om uh, ja, verder dingen uit te zoeken. Hoor ik u goed dat de, de gesprekken eigenlijk heel goed lopen met het Maastricht ziekenhuis? Ja, uh, dat mag je zo zeggen. Ik vind het ten eerste constructief uh, dat men uh, direct naar aanleiding van de aansprakelijkstelling heeft gezegd van nou, uh, we willen u graag uitnodigen voor een gesprek. Cliënten zijn daarbij ook uitgenodigd, dus die zijn ook. Gehoord. Mm -hmm. dat, dat draagt toch ook bij aan uh, dat cliënten uh, ja, aan kunnen geven van, nou, dit zit mij dwars en dit vind ik niet oké okay en uh, daar is op geantwoord. Uh, dus ik vind het een hele goede zaak. En vervolgens is ook direct naar de schade gekeken en zijn daar ook stappen in gezet. Dus ik vind het eerlijk gezegd uh, zeer constructief. Ten slotte, mevrouw de Visser, die goed weet waarom ze een letselschadeadvocaat in de hand heeft genomen. Uh, erkenning van dat ze dit goed gedaan hebben. En een excuus. Yeah. Dat, is, dat is wat, wat ons betreft, van, van mijn dochter en mij... is dat de voornaamste beweegreden geweest... om, uh, om, om die, met die, uh, die letselschadegroep uh, in zee te gaan. Yeah. En uiteraard, het, het kost allemaal een hoop geld. Het, en, en ik moet in die zin zeggen, hebben ze ook een, een gebaar gemaakt... inmiddels, los van alles wat er verder komt. Mm -hmm. Maar ja, uh, ja, ik zit toch alleen met de kerst. Zij, mevrouw De Visser in gesprek met verslaggever Botte Jellema... mevrouw De Visser heeft inmiddels mm -hmm. een letselschadeadvocaat in de arm genomen. Meneer Van der Zanden, tijdens de reportage zei u al... het is zo lastig om in dit soort zaken eigenlijk nog de schuldigen te achterhalen... omdat het zo'n groot bedrijf is geworden. Ja. Wat verwacht u dan bijvoorbeeld van zo'n schadeclaim? Ja, ik kan niet zo heel veel... in die materie kan ik misschien niet helemaal Nee, Ik ben niet zozeer gaan. voor deze materie, maar denkt u dat het zin heeft... om inderdaad daar nog bijvoorbeeld bij zo'n groot bedrijf ja, zoiets te doen... als men toch naar elkaar blijft wijzen... Ja, ik, ik zou het sowieso wel proberen als ik, als ik deze slachtoffers uh, was. Ja, ik bedoel, ze hebben ook heel veel geld verdiend. Blijven, die ziekenhuizen zijn toch echt bedrijven geworden. Dat heeft, ja, ze geven zorg, maar voor heel veel geld. Ja. Heeft u nog een beetje vertrouwen in, in de ziekenhuizen? Um, nou ja, jawel, dat zou je wel moeten hebben. Want ja. als je die, dat niet hebt, dan, dan gaat het denk ik mis. Dan kan je naar geen enkele arts meer gaan. Dus ja, ik heb daar nog wel vertrouwen in, natuurlijk. Het zijn toch allemaal kundige mensen ook. Daar ga ik in ieder geval vanuit. Dit is gebeurd. Ja, het is, het is spijtig. Het schijnt, het schijnt te zijn dat bij schadeclaims... dat het als, als zo'n ziekenhuis, zo'n ziekenhuisdirecteur... of een verantwoordelijk iemand met de mensen echt in gesprek gaat... en gewoon zegt, sorry, dit ja. hebben we verkeerd gedaan... dat dat enorm veel uh, weghaalt van de boosheid. En dat vind ik zo raar, dat mensen in dit soort instituties... gewoon... Uh, niet op een gegeven moment durven te zeggen, sorry. Nee, maar dat, dat schuld bekennen, hè, dat ja. is dan weer moeilijk voor zo'n bedrijf. Want dat is uh, Nee, dan wordt het helemaal gejuridiceerd. En, en, en dan ja. wordt het, kost het alleen maar meer geld en verdriet en ellende... en sleept het vele jaren. Nou ja, U heeft het gehoord, deze mevrouw zit alleen met kerst. En die, ja. Ja. Ja. Goed, ziekenhuizen wilden overigens ook niet meewerken aan deze uh, reportage. Dat, dat ja, zegt oogst, toch al ook wat, of niet? Vind, ja. Vinden jullie dat niet als journalisten zijnde? Dat zegt toch wat? Dat, dat zo'n de op niet meewerken? Ja. Ja, je zou bijna denken dat ze genoeg. Ja, maar ze zijn natuurlijk bang voor die schadeclaim. En dan Uiteraard. Ik, nou ja, dan snij je jezelf dus enorm in de vingers. Ja. Want het gaat je veel meer geld en tijd kosten. Ja, ook dat. Ja. Zou het geholpen hebben, mevrouw Stien, als ze gewoon op deze zender sorry hadden gezegd? Waar ze ja. overal vanaf geweest? Nou, ja, ik vraag het me af. Ik denk dat als mensen zeggen van... we vinden het echt afschuwelijk wat er is gebeurd. En we betreuren het en we gaan uitzoeken. Maar het spijt ons echt verschrikkelijk. Nou, dat volgens mij helpt dat. Ja. Gewoon menselijkheid tonen. Een goede raad. Ja. Nog uh... Een, uh, dag en dan zit dit jaar erop. Hoe gaat u eigenlijk oud en nieuw vieren, mevrouw Stine? Ik ga met mijn uh, dochter bij uh, vrienden in uh, Amstelveen uh, en bij een groot feest met, tien, met alle generaties. zeg maar Tussen de 12 en 80 komt daar, geloof ik. Dus daar verheug ik me erg op. Wat wordt dat voor een feest dan, met al die generaties uh, samen? Uh, ja, gewoon uh, iedereen sleept uh, zijn geliefde mee en uh, nou, we gaan uh, lekker eten, drinken August. en uh, met elkaar 2011 uh, afsluiten. En daarna vertrekt u naar Egypte? En ja, dan ga ik nog even een paar dagen in... Uh ergens in een hotelletje nog wat dingen schrijven en dan ga ik naar Egypte. En waar staat dat hotelletje? Ja, dat uh, laten we even in het midden. O, Lekker rustig. <lacht> u bent bang dat u met z'n komen opzoeken? Nou, nee hoor. Gewoon. <lacht> Sommige dingen moet je gewoon niet op de radio vertellen. Oh, <lacht> dat maakt mij alleen maar nieuwsgierig. Dat is wel zeg. goed. <lacht> <Ja>? <lacht> Zal ik er nog even over doorgaan? Ja, dat kunt u <lacht> proberen. Nee, nee. <lacht> goed, en daarna gaat u naar Egypte voor hoe lang? Hoe lang blijft voor een er? week. Voor een week, ja. Maar ik denk dat, dat, dat 2000. Nou, ik denk dat in Egypte... Ja, voor mij is het bijna alsof ik naar Maastricht uh, ga met de trein. Dus ja. het, is, het is ook maar 3,5 uur vliegen. Hè? Dus ik denk dat ik uh, in 2012 uh, heel veel in de Arabische wereld ben. En komt u dat land eigenlijk altijd zonder problemen in? Voorlopig nog wel. Nooit gelast gehad van de geheime dienst? Nee. nee je kan gewoon een uh, visum op, uh, op het uh, vliegveld uh, kopen. Meneer Van der Sande. U gaat nieuwe markten ontdekken. Ja. Welke gaat dat worden in 2012? Um, ik ben druk bezig met customer publishing. Dus dat, uh, dat, dat is dus met mooi. bedrijven dus samenwerken. Okay. Um, maar, om, om, maar hoe dan? Wat dan? Um, nou, echt bladen daarvoor maken of, of, of vele uh, platforms maken... die ook te maken hebben met, uh, met internet uh, en andere media... Maar in opdracht dan ook? Ja, in opdracht dan. Ja, ik ja, heb vorig zegt, jaar al een paar opdrachten dit. gedaan. En uh, dat, uh, dat het, het, het mij ook erg goed bevallen. Daarin kan ik ook heel veel van mijn creativiteit kwijt. En dat is eigenlijk waar ik uh, een beetje voor leef, zeg maar. Als uh, hoofdredacteur slash Want ik vind mezelf vooral bladenmaker ook. En er is ja. nog markt voor? Ook in er is, 2012? Ja, steeds meer. Er zijn natuurlijk heel veel bladen ook bijgekomen afgelopen jaar. Geloof 115. En Even zoveel afgevallen uiteraard. Maar, nee, maar goed, het betekent wel dat er nog steeds mensen zijn... die, die, die, die druk bezig zijn om uh, ja, nieuwe markten te ontginnen en te, uh, te gaan zoeken. Ja, en dat ga ik ook doen volgend jaar. Lijkt me leuk. Wat wordt, wat wordt de markt dan? De markt? Ja. Dat kan ik. Dat weet ik nou. Misschien is het wel dat innerlijke hè, waar we het net over hadden. Dat we daar met z'n allen naar gaan zoeken. En onze innerlijke zelf en wat positiever met z'n allen in het leven staan. Want ik, uh, ik vond 2011 zeg maar niet helemaal mijn jaar. Nee? Dus het kan niet snel genoeg voorbij zijn ook ja, voor u? Ja, dus het is een mooie afsluiter hier. Ja. Meneer precies? wat wordt het voor u? Ja... Kijk, we hebben vanochtend allerlei facetten zijn gepasseerd onder meer de armoede. Maar in wezen, als je een stap verder gaat. Wereldwijd is het zo eenvoudig. Wat is eenvoudig? Ja, dat zou ik u vertellen. Heel graag. Als één voor een ander zou zorgen, één wereldburger voor een ander wereld zou zorgen, en we zouden dat voor elkaar krijgen, hadden we het hele probleem. Armoede en ellende en hadden we getackeld. En nu weet ik wel dat het niet realistisch is wat ik zeg. En toch houd ik me daar heel vast. Als wij dat nou met z'n allen in het klein vast ja, doen... dan zijn uh, wij alvast uh, ik, een stukje verder. Als ik nu zie... Uh, 2002 hadden we de eerste netwerkaartzending. En ik kan me herinneren, we zaten met mijn vrouw en ik met twee mobiels op de bank. En dat ding, dat bleef me ratelen. Allemaal mensen die iets wilden doen. Wilden helpen. We hebben nu 5000 mensen. En mensen echt... Ik kom mensen tegen die zo verschrikkelijk gemotiveerd zijn. En zo prachtig vinden. En zo veel voor over hebben voor die voedselbank, voor die ander. Misschien, misschien is dat ook wel iets waar de media aan kan meehelpen. Om in 2012 die, al die onzichtbare helden en heldinnen. Er zijn in Nederland vijf miljoen vrijwilligers. Ja, nou, we horen die verhalen eigenlijk bijna nooit. Dus een wat optimistische kijken op wat de medemens voor de ander wil doen. Is misschien wel een mooie gedachte voor 2012. Nou, prachtig. Dan ga ik kijken of we er een blad voor kunnen maken. Goed, ja. Ja. <coughs> ik werk, werk toevallig bij een omroep die dat jaar run achter elkaar heeft gedaan. Hè, waar je de held van het jaar kon ja, kiezen. Klopt. En dat ja. waren uh, niet alleen de Nelson Mandela's van deze ja. wereld. Maar ook, uh, ja, ja. ook juist de anonieme mensen die heel ja. erg hun best deden. Ja, daar om... komen inderdaad ook <coughs> 80 mensen tegen? Nou, we gaan er vooral mee door. Dat dat ik zoen komt binnen. Gaat je ja, je een, een, een, vraag, zicht, een zichtbare Nu denkt denk, denk iedereen dat programma meteen is Nou nee, ik heb een vraagje. Uh, dit is de laatste dag dat we elkaar zo zien. Het is ja. vrijdag 30. Heb je de bruine rum al klaarstaan? Zodat we na afloop gezamenlijk als drie omroepen... die de laatste dagen hebben georganiseerd... het glas zullen hebben. Als, als jij Deborah... je een rokje aandoet. <laughs> hey, wat zijn jouw goede <laughs> voornemers voor 2012, Sven? De mijne. Uh, om proberen uh, uh, 2012 niet zo uh, zwartgallig in te gaan... Uh, met alleen maar uh, onheilstijding... En uh, nare berichten. En Deborah, ga je in 2012 eindelijk met een televisieprogramma beginnen? Ik weet het niet, eh, Prem. Nee, maar wat ga je doen? Wat zijn je plannen? Kom op, Deborah. De luisteraar is geïnteresseerd. Ik, mensen ja. vragen me echt: is ze single? Is oh, het er echt zo oh, mensen kijken op de web? Niet, nee, dus, dus ik wil weten wat je dingen zijn voor 2012. Mijn plannen, uh, Prem, zijn eigenlijk om, uh, om, om gewoon uh, ja, vooral de dingen te doen die ik leuk vind. en, en heel veel plezier te hebben. Ook met, met, met alle collega's hier. Ja, het klinkt heel erg afgezaagd, ik weet het. Maar ik en Sven, ja, televisie-wise? Ik ga oog-en-oog oog blijf ik doen. Ja? Uh, weer, weer, meer, veel ruzie gaan maken, oog-en-oog? Oog. Uh, nou ja, of uh, heb je voorgenomen programma? om lief te zijn? Uh, ik, nou ja, nee, het, het blijft een verbaal duel, dat programma van Kermit. Het blijft mekaar dan niet. Kom maar nooit stotteren, uh, luisteraars. Maar, uh, en brand, dus je blijft brandpunt doen, je blijft... Uh, oog-en-oog doen. En, en niets nieuws. En elke dag op, uh, op Radio 1. De ja, de dat radio. is wel leuk van je, dat je en radio en telefoon. Meneer Spies, ja. en wie vindt u nou beter op de radio klikken? Deborah of... Uh, want u hebt de hele tijd geen keuze gemaakt. Ik luister, al die thema, u vermijdt alle controverse. Nu kiezen Sven of Deborah? Sven die ken ik het langste, langste van ja, beiden. Ik ja? is ja? Ja? Ja, ja. niet. <laughs> Debora die heb ik. Eigenlijk ze nooit heeft, jullie hadden zijn vrouw moeten uitnodigen. Die is veel feller, die is veel bozer. Hij is altijd de redelijke geweest. Ja, ja dan. Jan maar... van de Punten, wat is jouw oh. goede voornemen voor 2012? Uh, niet vertellen wat mijn goede voornemen zijn, <laughs> omdat je dan mijn fouten kent. Dat is toch zo, maar Dat is toch zo? Heb je ja. fouten, Jan? Oh, oh jawel. Oh. Nou, nou, weet je, en jij, Prem. Uh, ja. Mijn goede voornemen, nog meer zeiken, kan vervelend. Doen <laughs> nog meer mensen irriteren <laughs> tegen het plafond. Want 2012 <laughs> wordt het schrikkeljaar. Ja. Wordt het topjaar. Mijn schoonzoon gaat goud winnen. Uh, Nederland wordt Europees je kampioen. Schoonzoon gaat goud winnen met lekkers. Judo. Met mijn, judo. Schoon, mijn oudste dochter is getrouwd met de judoka. Zijn in september van dit jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Dank je En hij staat op de world ranking nu 2-3. Voor de Olympische Spelen 2-3. En hij heeft een grote kans hebben voor goud. En voor Radio 1 mag ik naar de Olympische Spelen. want we gaan oh. Doen, ten, dus dan ja. nee, mag de Olympische Spelen. Dus het wordt een fantastisch jaar. In crisis vind ik dat mensen tot grote bloei gaan komen. Ja, ben ik helemaal met ja, je eens. Nou, ik, denk dat, ik denk dat jullie ook gaan schitteren. Deborah, televisieprogramma doen. Er is een tekort aan goede vrouwen op televisie. Ik vind het echt altijd irritant. Ik vind je zo geweldig. En dan zit je op Radio 1 weggedrukt. Weggedrukt. Ja. Hem, een keertje, al. Als die chauvinist van de Felix Mulders <laughs> een keertje <laughs> vrij neemt. Dan pas mag jij schitteren. Maar goed, Straks praat ik hierover onder andere met Arjen Storm. Dat is ja. een psychiater. Uit Groningen. Want uh, uh, de randstad domineert te veel. En die heeft echt heel, heel veel te vertellen over de GGZ. Want dat gaat in 2012 echt ook een. De geestelijke gezondheidszorg. Ja, die gaat echt ook uh, klappen krijgen. Ja. Nou, doe jij de formele afkondiging. Want ja, het wat is jouw laatste presentatie de... op Radio 1 van het jaar 2011? Zo is dat. En van uh, de Boeren ook ja, en voor dit jaar. En nou, sowieso wil ik de drie gasten bedanken natuurlijk. Saxis uh, van de Voedselbank, die uh, inmiddels is gestopt met de Voedselbank na tien jaar. Uh, Robert van der Zanden, uh, oud of. Yeah. Ja, nog directeur. van ja. Avantgarde. Dat voor het laatst nu in de winkel ligt, want het blad is ter ziele. En uh, natuurlijk Petra Stine, uh, Arabiste. Uh, die zat de hele tijd uh, in er eentje in Den Haag. Was nou, niet heel met, erg... met Daan, de technicus hier. Dus die mag ook even bedankt ah, worden. De, de onzichtbare helden van de radio. Heel goed. <laughs> We gaan nog even een kopje koffie doen. <laughs> ik wens u met z'n allen en u thuis een buitengewoon uh, prettige uh, jaarwisseling. Zeker een goed uiteinde voor, uh, voor u allen, zou ik zeggen. En, en tot, tot volgend van. jaar. En blijf luisteren naar Prem, Ja, en dan nu...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 De banken waarschuwen voor een nieuwe truc van criminelen, cash trapping. Voor de geldsleuf van de pinautomaat wordt een klep gezet, zodat er geen geld uitkomt. Dan denkt de klant, oh storing, en gaat weg. Nou niet weggaan, de politie en de bank bellen, zeggen de banken. Een arts en een hulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen... zijn gisteren in Somalië doodgeschoten. De dader zou een lokale medewerker zijn... die kort voor zijn daad was ontslagen. Twee hulpverleners, Indonesië en Belg... zijn op het eigen terrein van AZG in Mogadishu neergeschoten.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 Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad staat voor de Koentunnel. 2 kilometer, dat komt ook door een ongeluk en daar is de rechte reis ook dicht. De laatste dagen van het jaar op 1. Prim Radakeshun. Ik praat in het laatste half uur van deze laatste werkdagen met iemand wie er beroep mee boeit en integreert. Arjen Storm, ze is kinder- en jeugdpsychiater. We gaan praten over de geestelijke gezondheidszorg. Is dat weggegooid geld? En luisteraars, ik zou het erg op prijs stellen... als u ook op deze laatste werkdag... in mijn laatste programma van dit jaar... mee zou denken, want ik zit met een dilemma. Um, in hoeverre is die psychiatrie nou bla-bla... In hoeverre zet het wel zoden aan de dijk? Moet er zoveel geld naartoe? Of heeft Bruin 1 gelijk als ze zeggen... jongens, we kunnen er massaal op bezuinigen? U kunt bellen naar 0800-1121... mailen naar printtimeapenstaartntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag Printtime Radio 1. Arien Storm, wat welkom. Ik vind het ontzettend leuk dat u er bent. Want Eva, waar, waar, waar bent u geboren en getogen? Ik kom uit Twente. Ik kom uit Borne. En uh, daar heb ik, ben ik ook opgegroeid tot ik ging studeren in Groningen. Groningen, wat bent u gaan studeren? Geneeskunde. En waarom dan psychiater geworden? Uh, omdat ik, eigenlijk omdat ik het leukste vond om mensen hem van het lijf te, te vragen. <laughs> Zoals uh, uh, hoe het is Sven Kokkelman interviewer kunnen worden. Sven <laughs> vraagt iedereen de rok van het leven. zelfs. Dat klopt, maar ik was nog eenmaal arts. Dus de, in die richting ben ik toen maar verder gaan zoeken. En wat, wat, wat, wat triggert u bij de psychiatrie? Uh, ik denk de combinatie van nieuwsgierigheid... Die erg, uh, ik ben ontzettend nieuwsgierig en toch ook wel uh, spanning in het, in het werk. En uh, het contact met mensen, dat vind ik echt heel belangrijk. Hoe oud bent u? 41. En hoe lang bent u al psychiater? Uh, Kinderpsychiater, eigenlijk nog maar zes jaar. En, en waarom op een gegeven moment maak je die stap ja. om van zeg maar gewone psychiatrie naar de kinderpsychiatrie te gaan? Wat bezielde u? Um, het is veel leuker om met kinderen te werken omdat kinderen veel speelser zijn. En je dus ook veel creatiever maken. En dat, dat, dat uh, zit ook heel erg in mij. Dus ik kan daar nog een beetje eigenwijs zijn en een beetje speels zijn. Maar de hersenen van een kind zijn nog niet volgroeid. Ja. Daardoor is het ook moeilijker om, om definitieve conclusies te kunnen trekken. Klopt, absoluut. En je hebt ook nog veel meer mogelijkheden en veel meer uh, kansen om een kind zijn toekomst te, te beïnvloeden. En om hem gewoon goed te laten ontwikkelen. En slaan we niet door daarin? Uh, ik denk om iemand goed te laten ontwikkelen, daar kun je nooit in doorslaan. Nou, misschien wel. Want als er te veel uh, mensen bemoeien, kan een kind niet in vrijheid groeien en bloeien. Oh, maar ik zou ook de laatste zijn die zegt dat mensen zich moeten bemoeien. Ik denk dat ik mijn bemoeienis zo kort mogelijk moet zijn. En uh, dat de kunst van hulpverleners ook is om ergens van af te blijven. Nou. Uh, uh, uh, uh, uh, luisteraars, voordat u weer gaat klagen dat ik al mijn persoonlijke bezonjes... Uh, dit onderwerp raakt me heel erg. Ik heb daarom ja. ook het televisieprogramma De School van Preem en De Herkansing gemaakt. Uh, Hulpverleners hebben de neiging zichzelf belangrijk te maken. Ja. Ja. Bent u dat met me eens? Ja, absoluut. Ja. Nou, en nu is dus wat ik vaak merk, is dat als je zegt laat los... dat ze dan hele rapporten schrijven hoe onverantwoord het is om los te laten... Maar ja, als je zegt iemand moet permanente begeleiding hebben... zorg je ook voor jezelf, voor werk. Dus wanneer bent u hulpverlener... en wanneer bent u bezig om uw eigen uh, uh, toko-runnen te houden? Um, ik en bent u bedoel ik als symbool van alle werkers in de geest. Um, nou ja, ik denk dat uh, problemen met kinderen... en kinderen die problemen hebben, is van alle tijden. Dus dat blijft ook wel van alle tijden. En de kunst is juist om uh, toch je toch zo onbelangrijk mogelijk te maken. Dus om te zorgen dat iemand weer verder kan zonder mij... en dat als hij me weer nodig heeft, dat hij me weer weet te vinden. Kunt u me dan uitleggen hoe het komt dat de kinderpsychiatrie... de afgelopen 10, 12 jaren grote vlucht heeft genomen... steeds meer geld kost... Want uh, ik ben van 1962 en andere mensen in mijn omgeving... die hadden toen geen labeltjes, geen psychiaters. Ja, het waren gewoon een beetje buitenbeentjes. En nu krijgen die buitenbeentjes een sticker op. Dus A, uh, kunt u verklaren, u bent zes jaar kinderpsychiater... hoe het komt dat er steeds meer geld naar de kinderpsychiatrie moet? Um, ik denk dat een deel is de maatschappij. De maatschappij is steeds drukker, vraagt steeds meer. Uh, dat is denk ik een belangrijke factor... Uh, het is nog maar een heel jong vakgebied. Dus het is ook een vakgebied wat zich steeds meer ontwikkelt... doordat er uh, kinderen zijn met problemen. Maar zijn die kinderen met problemen of hebben wij problemen? Ik heb professor Jo Hermans. Die zegt altijd, het gaat uitstekend met kinderen. Het gaat slechter met ouders. We hebben minder tijd om op onze kinderen te letten. Dus wat we doen, we plakken die kinderen een stickertje op. ADHD, moeilijk opvoedbaar, lastig. En als we een psychiatrisch of psychologisch stickerje erop zetten... hoeven wij als ouders niet meer ons best te doen. Uh, dat is misschien de kleine groep, dat is misschien de onderkant. Ik denk dat er zeker gewoon ook een groep is, die, en dat is een hele grote groep van de kinderen die ik dagelijks zie, uh, die gewoon echt een probleem hebben, die hebben angsten, die hebben uh, waangedachten, die hebben zelfmoordgedachten. Uh, daarvan komt ook een aanzienlijk deel van kinderen met ge uh, van gescheiden ouders, maar absoluut niet uh, het overgrote deel. Uh, en natuurlijk is er ook een groep kinderen... waarvan je de maatschappelijke beweging ziet. Uh, dat je denkt, goh, waarom komen die nou bij de kinderpsychiater? Daar zouden, zou, heb je soms moed voor nodig om aan ouders uit te leggen... Dat, uh, dat, ze, dat ze wel een probleem ervaren, maar dat ze geen stoornis hebben. Ja, maar die, die, die dunne grens. om je een voorbeeld te geven... Uh, we zeggen tegen een kind, u zegt net, kinderen van gescheiden ouders... met waanideeën, ik groeide op... en uh, mijn vriendjes hadden altijd wel eentje die zegt... ik ga zelfmoord plegen en dan gingen we hem helpen bedenken... hoe hij van de brug kon springen... <lacht> en wat, wat het zouden, nu zouden we medeplichtig zijn... maar doordat je erover gaat praten... kan dat waanidee uh, een vorm overnemen... Dus waarom zijn we bang voor ieder waanidee bij een kind? En dan wordt het kind meteen gebracht naar een, een, een maatschappelijk werker. Dat op zit en dat moet allemaal uit mijn belastinggeld betaald ja, worden. Misschien, misschien als ze op tijd. Gebracht worden en die kinderpsychiater of die psycholoog kan ze effectief helpen, dat ze er ook veel sneller weg zijn. U, u, u kunt, u kunt zo'n kind toch nooit helpen? Ja, ik kan wel degelijk een kind helpen. Hoe, hoe? Leg uit, mijn ouders zijn gescheiden, ik ben 13 jaar, ik wil hartstikke dood. En ik zeg op, op school: ik wil dood en ik ga mezelf moord pliegen. En dan heeft de school nu een meldplicht en dan kom ik bij u. Hoe helpt u me dan? Dan ga ik met zo'n kind in gesprek en dan. Uh, nou, ik ben zo'n kind, hoe gaat dat gesprek? <laughs> dat is even moeilijk voor te stellen omdat er nu niet een kind tegenover zit ik ben een groot, zit. Kind, maar goed, ja, het ja. een groot kind um, nou ik vraag uh, uh, dan moet ik, even terug, moet ik me even, even daarin verplaatsen eigenlijk vraag ik aan het kind uh, aan zo'n jongere ik vraag hoe zijn leven eruit ziet ik vraag nou mijn hoe zijn leven school... is een puinhoop uh, nou, wat is er een puinhoop. Nou, papa en mama zeggen: gescheiden, die, die, hè, dan komt er een krachtterm erbij. En wat mij betreft gaan ze allemaal dood. En misschien moet ik maar een handgranaat gooien en dan ga ik samen met ze dood. Ja, en hoe komt het? Nou, omdat ze door te scheiden mee pijn doen. En waar word je dan zo kwaad van? Omdat papa en mama niet aan mij denken, maar alleen aan hun eigen behoeftes. Ja, en dat is heel begrijpelijk. Ja. ja, en u kunt er niet voor me weghalen, die pijn. Nee, maar dit soort gesprekken gebeurt niet vaak met kinderen. Waarom niet? Um, ik denk dat, veel, dat er toch ouders zijn die wel bezig zijn met zo'n echtscheiding. Die wel ogen hebben voor hoe moeilijk het is voor een kind. Maar gewoon met een kind gaan zitten en gewoon vragen hoe is het met jou? Hoe ervaar jij de dingen? Ja. Hoe vind jij de dingen op school? Um, maar praatjes vullen hoe... gigaatjes. Nou, wel degelijk. Welk gat dan? Het gat wat ze ervaren doordat ze er niet over kunnen praten. Het gat wat ze ervaren door, uh, doordat niemand aan ze vraagt... als ze verdwaald op zo'n school zijn en ze komen in de brugklas... en iedereen zegt dat het leuk is. Dat zij het helemaal niet leuk vinden. Dat ze het doodeng vinden. Ja. En dat ze niet weten waar ze hun spullen moeten laten. En, Ik heb toevallig worden. een beller die anoniem wil blijven. Hij ja. heeft twee zonen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Ja. Ja. Goedemorgen, meneer. Hallo? Ja, oh mevrouw, goedemorgen ja. mevrouw. Goedemorgen. Uh, ik wou ja. u één vraag stellen. U heeft twee zonen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Hoe oud zijn ze? Nou, ik heb één zoon die uh, geestelijke gezondheidszorg nodig heeft in verband met autisme. Hoe oud is uh, hij? Uh, hij is nu 13. En hij heeft de afgelopen jaren zowel uh, via bureau jeugdzorg als, en begeleiding als uh, op school heel veel begeleiding uh, gehad. En maar mag ik u zelf... wat vragen? Waarom, ja. wa, wa, wa, hoe, hoe merkt u zijn... wanneer werd hij als autist gediagnosticeerd? Uh, nou, de officiële diagnose had hij toen hij uh, zes was. Maar is dat niet een beetje... Kijk even, blijft u alstublieft aan de lijn. Mev ja? Mevrouw Storm, is dat niet een vroege kind van zes jaar autistisch gaan kwalificeren? Nee, dat kan heel goed. Maar zijn hersenen zijn nog niet vol ontwikkeld? Nee, dat klopt. Maar als hij echt... Als een kind van zes echt autisme heeft... Um, dan, is die, dan ontwikkelt hij zich al heel anders dan een kind van zes die dat, dat niet heeft. En er wordt um, soms over kinderen gepraat als autistisch, autistische kenmerken... waarvan je denkt, goh, waarom wordt dat etiket er al zo vroeg opgeplakt? Om het maar ongenuanceerd te zeggen. Maar een kind van zes wat echt autisme heeft... die kan al heel, hele grote achterstanden hebben. En daar kan je een hele, hele hoop steun brengen... Als mensen snappen wat er met een kind aan de hand is. Alleen het gevaar is dat er alleen maar gefocust wordt op die stoornis en dat er helemaal niet meer gezien wordt hoe er zo'n kind ja. zich ook gewoon kan ontwikkelen. Mevrouw, toen uw zoon uh, uh, met autisme gediagnosticeerd werd, uh, was die zeg maar op school helemaal afwezig of ging hij een beetje... uh, Ja, onder andere. Want uh, nou de problemen wat uh, mevrouw ook al zei. Uh, we wisten, uh, nou toen hij twee, 2,5 was, toen uh, had ik al het idee dat hij veel langzamer praatte... En of ja, hij, hij, hij sprak niet. Dus ik ben daarmee naar het consultatiebureau gegaan en daar werd het ook een beetje weggewimpeld. Maar toen heb ik het op het, de peuterspeelzaal gevraagd en daar zeiden ze dus dat hij ook inderdaad heel vaak afwezig was. Dus niet naar de leiders toe kwam, steeds hetzelfde spelletje deed. En wat ik zelf ook heel merkte, dat hij die structuur heel erg nodig had en heel veel dingen letterlijk nam. En toen was hij twee. He, als je zegt van nou, ik ga eentjes voeren. dan gooide hij het brood neer en dan was hij weer weg. Maar He? dat is, toch niet, eentjes... dat is en... toch niet iets slechts? Dat is toch niet iets slechts? Hij heeft gewoon een eigen nee, willetje. Dat is ook niet slecht. Maar goed, al die dingen bij elkaar. Uh, ja, Hij nam gewoon geen dingen op. Hij moest ook gewoon leren praten en leren sociale, sociale omgang leren. En, en, en, en uh, hij is dus nu 13 ook... jaar. waar zit hij nu op school? Uh, hij zit nu in de brugklas met een rugzakje. Hij heeft uh, ondertussen speciaal Zo, onderwijs Mag ik gedaan. het even uitleggen, luisteraars. Uh, dat betekent dat uh, hij extra geld krijgt. Om, zodat hij op een reguliere school mee kan. Maar ja. dat rugzakje... Uh, sorry dat ik u steeds onderbreek, maar u bent, zo, niet, u bent zo goed... Om, om, om dilemma's voor te leggen aan mevrouw Storm. Dus ik probeer het een beetje stukjes stukje stakken. <laughs> maar mevrouw Storm, dat is weer zoiets. Omdat mensen die een bepaald label krijgen... een rugzakje krijgen. Dan zie je dat scholen, om maar een voorbeeld te noemen... sinds men ADHD benoemd heeft... als reden voor extra geld... zie je dat heel veel kinderen ineens ADHD hebben... omdat die school het aanjaagt. Omdat ze daardoor meer geld krijgen. Dus als we... Als we de proef zouden doen dat een stigma of een diagnose geen extra geld zou opleggen... denkt u met uw ervaringen dat we nog zoveel diagnoses zouden hebben? Um, dat is moeilijk beantwoordbaar. Ik, ik, ik ben niet gelukkig met de, met de ontwikkeling dat, er, dat je geld voor diagnoses krijgt. Daar ben ik helemaal niet gelukkig mee. Um, ik vind het een hele goede ontwikkeling om uh, kinderen... Uh, te steunen dat ze in een normale omgeving kunnen blijven meedoen met het onderwijs. Dus als Kom. je een kind met autisme die in het gewone onderwijs mee kan doen... dan ben ik erg voor om zoveel mogelijk uit de kast te halen om dat te doen. Jeffrey vraagt trouwens uh, tweet, is autisme erfelijk? Uh, ja, er zitten wel erf ja, er zitten erfelijke factoren. Dat betekent niet dat je altijd als je autisme hebt... dat al je kinderen ook autistisch worden. Maar je hebt wel een grotere kans dat je kind autistisch wordt. Nou, voordat ik weer terug ga naar de beller. Um, er zijn heel veel ontwikkelingen op het gebied van neurologie... en op het gebied van DNA-ontwikkelingen, ge genetica... Ja. waaruit blijkt dat heel veel ziektes die, we de, die, die u in de psychiatrie niet kon benoemen... en niet kon verklaren, via genetica en neurologie bepaald kan worden. Is, is, dat, is dit een spannende tijd om in de psychiatrie werkzaam te zijn? Het is een hele spannende tijd. Vooral in een tijd waarin uh, er plannen worden gemaakt om ziekte psychische ziekte uit de zorgverzekering te gooien. Mm -hmm. um, en wat ik denk, ik, wat absoluut kwalijk is... omdat het echt gaat ook om kinderen met een aandoening... die recht hebben op uh, zorg uit de volksverzekering. Dan kom ik dan nou bij de beller Mevrouw, u was kwaad over de bezuiniging. Nu mag u losbarsten. <laughs> nou ja, de, waarom, waarom ik zo kwaad ben? Kijk, uh, u kunt zeggen, van, nou waarom moet een kind naar, bijvoorbeeld naar speciaal onderwijs? Hij heeft nu acht jaar speciaal onderwijs gehad. Uh, en nu hoop ik dat hij met een rugzakje in het reguliere onderwijs uh, verder kan. En uh, wat ik nog wil zeggen, die mevrouw zegt van het, is, uh, het kan erfelijk zijn. Nou, ik weet van mezelf uh, door mijn zoon dat ik zelf ook een vorm van autisme heb. Ik ben nu 46 en ik ken heel veel uh, mensen ondertussen van uh, ja, zeg maar 40 plus... En ik weet nu waarom ik uh, vroeger op de middelbare school en in werk en relaties en zo ben vastgelopen. Maar en, mama, ik mag vragen, u bent, serie, bent toch, een, u ja, bent toch maar, vrij gelukkig geworden? Het is toch ja, niet... ik ben ook zeker vrij gelukkig geworden. Maar ik denk dat als ik uh, toen geweten had, als ik het dertig jaar eerder geweten had, dan uh, en je weet dan wat er aan de hand is. En je weet ook wat uw mevrouw zegt, wat je. Uh, niet alleen wat je zwakke punten zijn, maar ook wat je kracht is. Ja? Dan kun je je leven daar meer op inrichten En dan kun je gewoon verder komen. Dus... Maar, ik merk maar, maar, mag ik gewoon... u wat bekennen? Ik, op de lagere school probeerde iedereen me altijd te zeggen dat ik raar was. En ik dacht tegen ze, bekijk het maar. Maar het heeft me wel geleerd om te genokken en nooit bij de pakken neer te zitten. En ik oh, weet dat... dat ik een rare snuiter ben. Maar dan als ik op Radio 1 begin met het programma. en Iedereen zegt, je moet vooral langzamer praten. En je moet geen foute uitspraken doen. Dan denk ik toch, krijg je allemaal het heen en weer. Ik doe het lekker wel. En dan ben je succes. Dus misschien is het het is, het is ook zeker niet allemaal slecht, maar het is wel zo dat je uh, ja, sociale vaardigheden moet leren. Je moet wel kijken waar je grenzen zijn. Kijk, als je, je kunt boos worden, maar je kunt uh, niet de boel in elkaar slaan. Hè? Nee, of een okay. ander in elkaar slaan. De... Of je kunt, uh, en u vindt het dus belachelijk dat die bezuinigingen er komen? Ja, dat zeker. Want, uh, wat dus, hebt u gestemd ja, bij de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer? Ik heb uh, GroenLinks gestemd. Die wilden ook instemmen toen ze aan het onderhandelen waren voor uh, paas 2 met zware bezuinigingen. Ja, misschien. Uh, ik weet nog niet of ik er de volgende keer weer op uh, stem. Ja. Nee, dus maar dan... weet je wat het grappige is? We willen allemaal alles. En trouwens, dank u wel voor de bellen. Helemaal mensen hangen en ik klets weer te lang met u. En ik wens u echt een heel mooi jaar met uw zoon en met uzelf. En, en, en, en dat het allemaal... Uh, want u, u klinkt ook als een zelfbewuste vrouw. Dus ik... Yes. Ik hoop dat het een heel goed jaar wordt, dank u wel. Mevrouw heel Storm, kijk, we, we, we, we geven zoveel geld uit aan de gezondheidszorg. En uh, bedoel, je kan van iedereen verlangen dat die solidariteit er is. Maar we willen solidariteit in wonen, we willen solidariteit in gezondheidszorg... we willen solidariteit in ouderenzorg. En je kan het dubbeltje maar één keer uitgeven. Dus nu is mijn vraag, uh, we vinden het allemaal schandalig, maar ik denk... Hoe minder geld er gaat, hoe meer zelfredzaamheid er komt. Of hoe meer ziekte er is en hoe meer uitval er is in een werkproces... waardoor het eigenlijk nog veel duurder uit zijn. Leggen. Nou, uh, er is recentelijk een onderzoek geweest in Engeland. Waren, uh, daar is uh, ingevoerd dat mensen met angsten hele laagdrempelige zorg konden krijgen... en dus met kleine angsten al, al echt goede gedragstherapie konden krijgen. Ja. Het blijkt dat als 5% van die mensen effectief behandeld worden... is de hele investering er al uit. Omdat ze meer werken... omdat ze beter deelnemen aan het arbeidsproces. U bent zo goed. Wat u zegt is prim... Als je 10 euro investeert, verdien je het echt al ja. terug. En als je dan de meerdere mensen erbij krijgt... is die product dus ook vanuit economisch oogpunt... zal het slim zijn om geld te blijven ja, investeren. Ja, je kunt, je kunt die kinderen meteen buiten het hele schoolproces zetten. Okay. En zeggen dat ze niet kunnen leren en zeggen dat ze... Uh, als ze niet stil kunnen zitten in de klas, dat ze waardeloos zijn. Aan de andere kant, op het moment dat je in ze investeert... en dat je ze leert dat ze uh, af en toe even een wandelingetje door de klas moeten maken... omdat ze wat drukker zijn, dat ze dan wel mee kunnen in zo'n school. En wat is het dan zonde als je dan zegt van... ja, uh, laten we de hele geestelijke gezondheidszorg... voor kinderen maar overboord gooien, want dat is zonde okay, van het geld. Maar mevrouw Storm, weet je, want uh, maar Jan zegt hier in een, een mail... de geestelijke gezondheidszorg gaat kapot... ontelbare nutteloze managers en baantjesjagers. Alleraande mensen vinden hier een baan die niet gekoppeld is... Patiënt. Ik daag u nu uit. Even, U bent de baas in Nederland over de Geestelijke Gezondheidszorg, u en ik. En ik zeg, laten we dat gebouw wat er nu is helemaal slopen. En per 1 januari 2012, of nu 2013, het helemaal opnieuw inrichten. Dat is toch veel slimmer dan bij dit krakkemiggengebouw, wat allerlei verschillende regelingen en gaten heeft, waar u horen dol van wordt. Wordt er niet tijd voor een keiharde sanering en een nieuwe opbouw. Uh, dat, dat, denkt de, dat denkt de regering ook. Dat denkt de regering door te zeggen... we gaan het hele stelsel wijzigen in de jeugdzorg. En we schaffen, de, uh, we schaffen de, de wetgeving of de zorgverzekering af. En dan gaan hulpverleners beter samenwerken. Maar beter samenwerken schaf je niet af door een nieuwe structuur neer te zetten. Waarom niet? Doordat je wij als wij zouden moeten samenwerken, moeten wij samenwerken... door met elkaar te communiceren, door elkaar in de ogen te kijken... door te zeggen, hou jij aan je afspraak, dan hou ik maar aan mijn afspraak. Ja. En dat is niet omdat een gemeente tegen ons zegt... als wij allebei het, uh, uit hetzelfde potje betalen, dan gaan jullie wel samenwerken. Maar ik zou, ik zou u een voorbeeld geven. Ik hoef niet eens verder te gaan. De publieke omroep. Totdat de minister zei, aan jullie gaan het bekijken. Ineens kunnen ze 200 miljoen vinden om te bezuinigen. Je merkt het ook in bedrijven. Uh, ik, ben zelf, ja, ik ben niet uh, tegen bezuinigen. Nee, maar het gaat erom. Het is een totaal anders. U wilt niet met me mee om te zeggen. Deze manier, deze, deze structuur waar we in zitten. Dat is een bureaucratische. Nee, dat zeg pluwe. ik niet. Ik oh, zeg niet ik? dat we die. Want als u zegt van uh, we gaan dat gebouw. Uh, dan zeg ik we gaan dat gebouw op een manier opbouwen. We gaan in auto's toe. We gaan naar al die gezinnen toe. Dus ja, dus ik zeg laten betreft, we nu een denk... structuur bouwen. Ja. We, ja. En een als nieuwe als... structuur, maar niet een nieuwe, dan meteen al het goede ook wegdoen. Nee, nee, nee, die zetten we in het nieuwe, maar het gaat bij om rond simpeler. Directe maar dan, ja. regelingen van 1950 niet in 2011 nog hebben. Nee, nou laten we de bureaucratie overboord gooien. Ja. Laten we zorgen dat mensen flexibeler worden. En, en dat mensen over hun eigen schutting durven te kijken. En dus dan moet Den Haag minder regeltjes stellen. Want ieder ministerie heeft weer andere regeltjes. Minder hè? regels. En niet de illusie hebben dat je met een stelselwijziging... mensen beter kan laten samenwerken. Dat, dat weet nee, maar niet. ik vind Het die is... mensen moeten worden betaald om samen te werken. Ik, Jurgen van den Berg, komt zo meteen hier de presentator van lunch. Ik ga doen alsof ik hem leuk en aardig vind. <laughs> dat is omdat we beter moeten samenwerken ja, dus vandaag. Dat betekent dat ik ook moet samenwerken. En dat ik ook mijn best moet doen om met iemand uit het veld als ik die tegenkom samen te werken ja. en dus ook mijn verantwoordelijkheid te nemen en niet te zeggen van nou dit kind heeft net niet een IQ van 85 dus die hoort niet bij mij, die hoort bij mijn buurman ja. nee dan heeft hij een IQ van 84 en de volgende keer in het test heeft hij hem 90 ik, ik heb iemand die met u samenwerkt <lacht> Martin, goedemorgen, je werkt samen met mevrouw Storm ja, goedemorgen, ik, spreek van Kemper. Ja, ik heb het genoeg om uh, met uh, Arjen uh, te en met collega's van haar, ik werk bij opvang en ondersteuning. En wat voor werk doet u uh, precies? Ja, ik, ben dat... ik ben trajectbegeleider. Nou, uh, en normaal Nederlands, wat is trajectbegeleider? <tijd tijd> u werkt ah, toch niet bij het spoor? Nee, nee, nee, nee, nou, ja, jij hoort traject. Nee, ik zal het er weer uitleggen. te, te wij, uh, wij gaan naar gezinnen toe, uh, die ja. ondersteuning nodig hebben op diverse leefgebieden. En op het moment dat er uh, kinderen in het spel zijn, en dan, uh, nou in dit geval, is uh, de organisatie waar dat in voor werd ook een joodkamp. Kijk, en in die hoedanigheid uh, heb ik de, het genoegen gehad. En ik zie met heel veel plezier te luisteren, want ik onderschrijf de visie en de zienswijze van haar. Dus, uh, maar Martin, er gaat zoveel ja. geld om. Bij trajectbegeleiders, denk ik, ja, als het slecht gaat, zeggen jullie altijd: ik was mijn hand in onschuld, want het kind heeft de adviezen niet overgenomen. Ik heb nog nooit een trajectbegeleider de bak in zien gaan voor de foto van het kind. Nee, nou, ik kijk, ik kijk breder. Ik kijk naar het hele systeem. En ik ben het met je eens Prem, dat wij uh, op de kleintjes moeten letten. Maar ik denk, wat Arina ook zegt, als je uh, achter de voordeur kan komen... bij de mensen thuis, dat er heel wat werk verricht kan worden... voordat het nog verder uit de klant gaat lopen. En dat je wel bij instanties, waar heel veel geld... dus dat ze naar een instelling moeten, et cetera, et cetera. Dus, en Martin dat is dat... een hulpverlener ja. die zijn verantwoordelijkheid ook wel neemt. Dus ja. als inderdaad iemand bijvoorbeeld thuis vervuilt... dan leert hij zo iemand gewoon in dat huis... Een jongere van 16, 17 jaar leert die gewoon voor zichzelf te zorgen. En als die jongere er dan een potje van maakt en Martin bedreigt met een mes... of het, dan belt Martin mij op vrijdagmiddag en zegt wat moet ik nou doen... Nou, dus dan lossen we het samen op. Oké, okay. ja. Martin, hartstikke bedankt voor het bellen, goede jaarwisseling en ja. uh, complimenten ja. voor ja. mensen zoals jij die het met jongeren iedere dag proberen. Mevrouw Storm, we hebben weinig tijd, maar 2012 kan ik u bijna voorspellen dat er in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland allerlei onrust zal zijn vanwege bezuinigingen. Ja. Oké. Okay. Um, denkt u, wordt het een zwaar jaar voor u? Um. Het wordt net zo'n zwaar jaar, denk ik, als het jaar wat ik net gehad heb. En dat is soms vreselijk zwaar als het, als, uh, als het spannend is, als kinderen wat met je doen. Uh, en soms is het ook hartstikke leuk. Als je, als je iets bereikt. Oké, okay, maar dit kabinet staat niet bekend als een kabinet... wat heel veel geld wil uittrekken en moet bezuinigd ja, ik worden. Maak me, ik maak me zorgen als het een jaar wordt... Um, en dat is misschien het jaar daarna... als inderdaad die financiering overgaat naar gemeenten... en als ik met ambtenaren moet gaan steggelen over... of zij een taxi van een kind willen betalen... naar een school in een andere gemeente... omdat ik het kind dan efficiënt daar kan helpen. Mm -hmm. daar, daar maak ik me echt zorgen om. Om dat soort uh, bureaucratie. wat wat ik, wat ik dus niet snap is waarom zo'n kind met een taxi... Dan School. Waarom kunnen die auto's die brengen of waarom nee, kunnen ze klok. die fietsen? Nou, dat wil ik wel uitleggen. Ja. Um... Als een kind komt bij mij voor een taxiverklaring... dan is mijn eerste vraag altijd... waarom kan hij niet met een taxi rijden? En hoe ja. kan, of waarom kan hij niet met een bus rijden? En hoe kan ik hem leren met een bus te rijden? Of bij de fiets. Ja, en hoe lang heeft hij zo'n verklaring nodig... zodat hij binnenkort met een bus of met een fiets maar gewoon naar school kan is het niet al komen? belachelijk dat er een regeling is... dat een kind met een taxi naar school moet? Dat is de verwende westerse decadentie. Nou, dat weet ik niet. Want als die mogelijkheid er niet is... dan gaat die vader als met het kind een kind op zijn rug naar school. Ik zal het uitleggen. Als ja. ik een kind in Emmen heb... En ik werk in Emmen. En dat ja. kind wordt opgenomen in Smeelde. Ja. Emmen-Smeelde is drie kwartier rijden. Ja. Uh, dat Twee kind... uur fietsen, ja. ja. Dat kind kan... Twee uur fietsen, inderdaad. Dat kind kan ik... Kort zes weken opnemen om hem vervolgens weer in Emmen te laten wonen. Ja. Maar dan voor die opname hou ik hem het liefst op zijn eigen oude school. Want daar ja. doet hij het normaal. Dus hij wordt wel bij mij opgenomen in Smilde, Maar hij blijft op zijn school in Emmen. Daar heeft hij al zijn vriendjes en al. Dan bel ik met de gemeente Emmen. En die zeggen dan: ja, dat, dat betalen we niet. Alleen als een kind van buiten naar onze gemeente toe rijdt, dan mag hij in de taxi. Vervolgens wordt hij op een school gezet in Smilde, omdat het wel betaald wordt. Ja. En kan het kind uiteindelijk weer terug naar zijn huis in M. En dan moet hij nog twee jaar met die taxi... Om een bureaucratische regeling te maken. Maar Storm, rijden. ik word hier helemaal gek van. <laughs> ik ook. Jurgen, kan jij het nog volgen? Nee, vast niet. <laughs> ik weet dat uh, de afstand Emme smulde. Uh, dat is drie kwartier rijden, dat klopt, kan ik bevestigen. Die Drenthe, wist je. <laughs> ja, dat weet ik. Maar daarom zit je ook altijd te praten uit Hoge Fee. Uh, wat heb je zo meteen in lunch? Want je hoort... Uh, Abon ja, de Ja, Wat is dit? Ja, ja, heb omdat je een liedje wil draaien op het ja. eet om me luisteren, zo ah. heb je New York ah, Oké, okay. uh, wij uh, gaan, uh, we gaan straks de finale spelen van de Nationale ja. Nationale ja, ja. Ik heb gisteren niet kunnen luisteren, verheugd ik me heel erg. Om, maar vandaag ga ik zeker Drie kandidaten. Eén daarvan wordt de nieuwskender van 2012 We praten met Jaap van Deursen. Die had een heel bijzonder jaar. Uh, die is, uh, ja, Noorwegen is een geliefd land van hem. Moest daar naartoe vanwege die toestand vanwege Anders Breivik. En de stelling straks in Stand.nl om half twee jaar moeten meer internetregisseurs komen. Ja. Nou, dat vind ik belachelijk. Altijd de recherche weggegooid geld. Mevrouw Aried Storms, ik dank u hartelijk. Ik wens u een mooi jaar. Ik wilde door u uit te nodigen. Ook al die mensen die iedere dag met de poten in de modder staan en heel erg mooi werk doen uh, op de laatste dag van het jaar. Want we hebben altijd aandacht voor de sterren en politici, mensen die op voorgrond staan. Maar u bent toch het cement van de samenleving de ruggengraat die dagelijks doet. Dus veel succes met uw werk en ook in uw privéleven. Uh, ik, dank, ik dank alle bellers, mailers en tweeters en u de luisteraars. U heeft ervoor gezorgd dat ik en mijn radio. 2011 steviger verankerd zijn in het radiolandschap. 2012 wordt een mooi schrikkeljaar met economische uitdagingen, psychische worstelingen en euforische sportmomenten. Ik verheug me er nu al op onderdeel van uw leven te mogen zijn in dit spannend jaar. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... de co-financiers van de publieke omroep. Zo met u hebt u Jan van den Putten daarna lunch met Jurgen van den Berg... die geen bruine rum voor me heeft gebracht om het jaar samen mee uit te sluiten. In 2012 ben ik er weer. Sjoep Saal. Happy New Year tot 2012. Hier is Abba. Namaste. Daag.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 Dit is Radio 1.